Vrijdag 22 december en dit is de Batavieren podcast. Vandaag behandelen we een verzoek van een trouwe luisteraar, Michiel Visser. Ik hoop dat ik het juist uitspreek um, en we gaan het dus dan hebben over uh, het boek De geopolitiek van het Derde Rijk, geschreven door Perry Pierik, uitgever Historicus. Um, Perry Pierik, uh, vertel kort wat, uh, wat, is wat over jezelf voor de luisteraars die jou nog niet kennen. Ja, hallo Jurjaan. Uh, ja, mijn uh, naam is Perrie Pierik. Ik ben uh, historicus en uitgever, directeur eigenaar van uitgeverij Aspect. En uh, ik hou mij al jaren bezig met uh, geschiedschrijving, uh, vooral van de 20e eeuw, met zwaartepunt op de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En ik heb daarover uh, diverse boeken gepubliceerd. Ja, nou, hadden wij, uh, hadden wij u eerder uh, geïnterviewd uh, over uw uh, biografie van Erik Ludendorff. Uh, die is heel goed ontvangen, heb ik begrepen. Daar heeft u een prijs voor gewonnen, die inmiddels ook is uit, uh, uitge, uitgegeven. Um, kunt, kunt u daar nog wat over uh, vertellen hoe dat ontvangen is ook? Ja, nou, dat was een leuke, blijde uh, verrassing. Uh, dat is de Sivus Mundi prijs. De, de grote man achter Sivis Moen die is uh, professor uh, Kalmenberg. En uh, de Sivis Moen die prijs die houdt zich bezig met de problematiek van de moderniteit. Dat is een wat breed begrip, maar dan valt natuurlijk de, de 20 e eeuw uh, ook uh, binnen. En uh, het kwam op een mooi moment, uh, op het moment dat uh, de Ludendorff biografie uh, verscheen. Maar de prijs was eigenlijk ook nog wat breder van opzet. Die was ook uh, verleend op het, met het oog op het eerder werk en ook op het, uh, het uitgeefwerk. Dus ja. de, de, de boeken van uitgeverij Aspect. Aspect bestaat nu zo'n 22 jaar en heeft uh, ongeveer 2300 titels op de markt gebracht. Waarvan er vrij veel met een uh, historisch, filosofisch of politiek karakter. En dat valt natuurlijk weer binnen de, het interessegebied van Sivis Mundi. Dus uh, daarvoor is uiteindelijk die... Uh, die een duizend. oeuvreprijs uh, ja ook, maar ook een aanmoedigingsprijs. Uh, zo zie ik het wel, ja. ja. ja. Nou, uh, ik heb uh, in dat oeuvre mogen snuffelen. En uh, ik heb uh, het boek De Geopolitiek van de Derde Rijk helemaal doorgelezen. Ik vond het een heel fijn, heel makkelijk boek om te lezen... ...ondanks de toch al wat zware kost, mm -hmm. uh, wat Kijk het wel. inhoudelijk is. Um, kunt u heel kort vertellen wat dit boek betekent? Ja, ik had, uh, wat mij opviel bij de bestudering van, uh, van het Derde Rijk is dat uh, er, er is een belangrijk werk in het verleden verschenen van een Duitse historicus, die heet Eberhard Jekkel. En die meneer Jekkel, dat is nog wel een oud boek, ik heb het nog op mijn uh, opleiding Geschiedenis gehad, dat heet Hitlers Weltanschouwing. Het gaat dus over de wereldbeschouwing van Hitler, waarin hij in feite zei. Er zijn twee uh, grote pijlers erin. De ene kant is zijn probleem met, uh, met de Joden. En, en waar de holocaust het voortgekomen is. En zijn andere grote streven was het streven naar levensruim. Dus het, het, het veroveren van uh, leefgebied. Waarbij Hitler met name naar Oost-Europa uh, keek. En uh, het gekke was dat er een enorme disbalans was. Er zijn ontzettend veel boeken verschenen over de holocaust. Uh, maar gek genoeg... Uh, heel weinig monografieën... over de kwestie rond... Uh, rond Leverschaum. En uh, dat, die Leverschaumpolitiek... die interesseerde mij. Met name ook de grondstoffenbelangstelling voor Hitler. Want wat fascinerend is... Hitler begon aan een oorlog... om grondstoffen, maar hij had de grondstoffen niet... om de oorlog te voeren. Dat is eigenlijk de paradox van de Tweede Wereldoorlog. En... Uh, dat gaf mij belangstelling eigenlijk voor, voor, voor dat levensraamvraagstuk. Ja. En omdat dat er niet was, uh, ja, heb ik uh, die taak op me genomen. Ja, u uh, heeft het in het boek over levensruim een zwart gat in de historiografie. Ja, dat u is het. U vertelt een uh, anekdote ook dat, uh, dat u naar een archief in Utrecht gaat, meen ik, of een bibliotheek. Ja? En bij het intikken van levensruim. Oh, ja. Ja, daar komt van alles tevoorschijn. Maar vooral boeken over biologie en over kikkerssoorten in de Amazone en dat soort zaken. Uh, ja, dat is heel gek. Uh, ik moet wel zeggen, er zijn sindsdien wel een aantal uh, studies verschenen. Ik heb ook in de, in de heruitgave van het boek, heb ik die genoemd, onder andere ja. een goede studie over het, het zogenaamde generaalplan Ost. Dat was eigenlijk een heel ambtelijk stuk uh, waarin die Duitsers uh, gewoon eens op papier gezet hebben van uh, wat zijn eigenlijk onze plannen als we alles veroverd hebben. In dat uh, Oost-Europa. Um, um, maar dat, zit natuurlijk, uh, dat boek zit heel erg dicht tegen dat specifieke rapport aan. Laten we zeggen, een monografie in die zin van welke actoren hadden andere invloed op die besluitvorming. En uh, waar kwamen die ideeën nou vandaan. Um, ja, dat is toch nog, een, nog steeds een, inderdaad een gat in de historiografie. En ik heb uh, ja, geprobeerd dat, uh, dat te helpen dichten met dit boek. Ja, nee, wat ik ook heel interessant vond van het boek is dat het uh, eigenlijk, eigenlijk een hele reeks aan, aan uh, best wel taaie, taboeachtige <tied> onderwerpen, uh, heel objectief, heel historisch uh, durft te benaderen, zoals het vraagstuk uh, of even kijken... ...of de bolsjewistische Revolutie een Joods complot zou zijn. Ja. Dat is... Uh... Ja. Dat, ja. Dat was voor... Uh, dat kunnen we nu wat moeilijker voorstellen, maar... Uh, dat is natuurlijk onzin. Uh... Uh, uh, nou ja, kijk. De, de, daar, daar is veel over te zeggen. Kijk. In ieder geval voor de, voor de nazi's was dat zo. Die zagen dat als een Joods bolsjewistische Revolutie. Ja. En voor hen was dat ook ongeveer hetzelfde. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld in die Erreignoegs meldingen van de, uh, de eindstadsgroepen... ...dus die, die moordcommando's in Rusland, die maakten allemaal verslagen. Die verslagen zijn bewaard gebleven. Uh, daar wordt ook specifiek elke keer melding van gemaakt. Joer de communist bijvoorbeeld. Ja. Dus voor hen was dat, uh, nou ja, het was bijna uh, synoniem. En uh, dat, had natuurlijk, uh, dat heeft ermee te maken... Um, dat men die, ja, de Joden natuurlijk voor allerlei kwaads toedichten. Hitler zag natuurlijk in het Bolshevisme een, een, een enorm gevaar. Uh, want het Bolshevisme is natuurlijk een internationalistische stroming, wat in feite haak staat op het hele rassen denken waar Hitler Duitsland van uitging. Ja. He, de, het Bolshevisme was inclusief, Nazi-Duitsland is ex, uh, exclusief, zou je, zou je kunnen zeggen. Dus die stonden gewoon als, als twee natuurlijke vijanden uh, tegenover elkaar, hoewel ze ook. Uh, ...hele bittere overeenkomsten hadden. Ze waren allebei ja. natuurlijk... Uh, ...zeer op de terreur ingesteld. Um, maar het hielp natuurlijk... Uh, ...legitimeren... ...die hele toch voor de levensruim. Want als je natuurlijk vanuit ging dat dat communisme eigenlijk... Uh, ...want ze zagen... ...wonderlijk genoeg het Russische volk... ...tot op zekere hoogte als slachtoffer ook... Natie's. Ja. Want er was een zekere sympathie voor die Russische boer. Want dat was eigenlijk net als ze hun eigen boeren verheerden. Als mensen die uh, een soort vulkisch leven hadden. Die leefden met het ritme van de seizoenen. Uh, zaaien en ploegen. En, uh, een beetje, beetje romantiek. Hè? Wat, wat de Duitsers ook met een, een soort soldatenboerendom uh, um, ja. propageerden. Hè? Met, met Richard Walter Daré. Dat was de man die, dat, die die ideeën naar buiten bracht. Het bouwer toen als... Uh, als nieuwe vervulling eigenlijk van de Duitse volksopdracht. Zo zagen ze die Russische boer ook een beetje als slachtoffer. En ze hebben dat ook gebruikt als legitimering. Want ze zeiden eigenlijk van ja, eigenlijk was Rusland altijd al van ons. Want die toplaag die er zat, dat waren gewoon uh, Duitse adellijke geslachten die er waren. En die regeerden een beetje over die Slavische boeren. Uh, en en uh, ja, daar is een soort nieuwe laag overheen geschoven. En dat zijn de Joden. En die, die, die, die, die hebben dus eigenlijk in dat communisme een soort kans gezien om, laten we zeggen, hun, hun grotere plan, en dan kom je op met ideeën als de protocollen van Zion, dus met dat men dacht dat er een soort wereldcomplot was, en dat zijn ideeën die ook omarmd zijn door Hitler, maar die al in het keizerrijk bestonden. Uh, dat soort ideeën worden dan omarmd als legitimatie om, uh, om in te grijpen. Maar er zit ook een andere kant aan aan dat hele verhaal. Want er was natuurlijk wel een zekere connotatie... tussen uh, de positie die Joden hadden... en de kansen die het communisme hen bood. Ja. En, uh, en daar zou je op doelen... Van dat dat natuurlijk uh, ja, moeilijke punten zijn... Om, om goed te bestuderen. Er is een interessant boek over verschenen... door een Russische schrijfster... die in Duitsland woont. Die heet Sonja Marcolina. En dat, de, de, dat heet... Uh, das Ende der Luge heet dat boek. En dat is opgedragen aan haar vader... Der joden und Marxist waren, schrijft ze dan voorin als opdracht voor het boek. En daar legt ze in uit dat ja, die, die Joden hadden natuurlijk geen prettige positie in het tsaristische Rusland. Die zaten eigenlijk opgesloten, min of meer, in hun ghetto's van de grote steden. Ja. Ze mochten geen land bezitten. Dus je had heel veel, bijvoorbeeld zo'n de stad als de Tarnopol, had 120.000 inwoners, daar waren er gewoon 40.000 Joods van. Dus heel veel van die provinciesteden hadden behoorlijke grote. ...Joodse kernen. pogroms waren al zo oud als de, de geschiedenis. Precies, die, die, die waren veel ouder nog dan de 20e ja. eeuw. Dat gaat nog veel uh, verder terug. Dus die, die, die Joden werden wel als een soort vriendkeurper fremd, eigenlijk beschouwd... Uh, ...binnen dat uh, Tsaristische Rijk. En op het moment dat die Russische Revolutie uitbreekt... ...is dat natuurlijk ook een soort natuurlijke vlucht naar voren voor veel Joden... ...die dan eigenlijk het internationalisme kiezen... ...als antwoord op het nationalistische... Antisemitisme was daar ja. altijd geweest. in de hoop dat ze daar een iets betere positie in uh, En ze konden dus konden krijgen. Ze konden zich vrij bewegen, ze konden zich gaan studeren. En het interessante was natuurlijk dat, het het, um, dat, dat schrijven ook trouwens verschillende communistische strategen uit die tijd, dat de, de Joodse int het Joodse intellect, wat in de steden woonde, was natuurlijk bij uitstek geschikt ook om de nieuwe beambte te worden. Eigenlijk van het communistische systeem. Ja. Want dat was een pure ambtenaarstaat, eigenlijk die opgericht werd. Dus je had ook gewoon intellect nodig. En dat wisten de Duitsers ook al, want om op Erich Ludendorff nog even terug te komen, toen ja. die commandant was van Oberost, dus heeft een lange tijd zat hij in Kowel, had hij dus het commando aan het Oostfront, van deel van het Oostfront. Toen maakte hij al gebruik van de zionistische bewegingen van de Joden, omdat dat intellectuelen waren. Ja. En die zei van, nou, jullie krijgen een zekere vrijheid... voor het publiceren van jullie krantjes en je toneelstukken en dat soort dingen. Maar dan wil ik van jullie uittreksels hebben... van alle periodieken en kranten die uitkomen in de Slavische talen. Want zo kon hij in de gaten houden wat er leefde onder de bevolking. Dus ja. de Joden waren zijn ogen en oren in de gemeenschap daar. Juist vanwege hun intellectuele kwaliteiten. Dus er zitten dus twee kanten aan. Het is onzin om te zeggen dat de Russische revolutie... een Joods-Bolschewistische revolutie was... Maar het klopt wel dat die revolutie... ...natuurlijk bepaald Joods talent een kans gaf. Ja. Trotski is daar een voorbeeld van eigenlijk. Ja, nee, zeker. Maar anderzijds... Uh, ...lees ik ook... ...dat de Joden... Uh, ...niet alleen profiteurs... ...van de revolutie waren, maar ook slachtoffers. Zeker. Nou, dat is inderdaad het tweede. Dat is uh, treuriger, treurige, dat is al speelbaar ja. voor... Ze uh, ja. beide. Zij, zijn, uiteindelijk, ja. uh, dat zie je dus ook... He. ...je ziet bij een hele generatie... Uh, uh, ...joodse intellectuelen uit de 20e eeuw... ...zie je eigenlijk een driedelige bekering. Je ziet dat ze vaak uh, nationalistisch begonnen. Dus je probeert, je probeert aansluiting te vinden met het systeem wat er is. Nee, dat is een beetje eind 19e eeuw dat die uh, ja, fase. Ja, die duurt ja. dan uh, tot eigenlijk einde Eerste Wereldoorlog zou ik zo inschatten. Ja. Uh, dat zijn types als uh, Walter Ratenauer. Uh, die Duitse industrieel. Die Aanvankelijk uh, die wilde bij de Duitse uh, kurassiers en hij wilde bij de officiersvereniging. En dat was eigenlijk een typische Bismarckiaanse Duitse... ...nationaal ingestelde man... ...met Joodse origine. Ja, er zijn hele, hele ruimtes volgens mij... daar uh, naar, dat, ...naar dat fenomeen ingericht... ...ook in het Joodse Historisch Museum... ...in Berlijn, geloof ik. Oké. Okay. Ja, daar nou ja, dat was een breed gedragen stroming. Ze waren eigenlijk behoorlijk geassimileerd, zou je kunnen zeggen. Ja. Alleen het vervelende is dat... ...er was altijd een latent uh, religieus antisemitisme... ...dat gevoed wordt na de Eerste Wereldoorlog... ...door dingen als de dolkstootlegende... ...het hele trauma eigenlijk van... Ja, daar zat dan bijna die oorlog gewonnen hè? en het gaat op het nippertje mis. Dus daar moest iemand schuld van krijgen. En je ziet dus dat uh, op dat moment uh, voor veel uh, joden een teleurstelling komt. En dan zie je de vlucht eigenlijk naar het internationalisme. En dan zie je dus dat, dat joden inderdaad zich uh, meer naar het, het voorlopen van het latere westerse denken uh, ontwikkelen. Maar ook dat joden in het socialisme en het communisme stappen. Bijvoorbeeld zo'n raad gaat dan die boeken schrijven als volkommende dingen. Waar in feite revolutionaire ideeën in staan. En dan gaan de boeken schrijven over dat de keizer eigenlijk voorbij is. En dat dat, dat dat tijdperk moet worden afgesloten. Tot het moment natuurlijk dat je ziet dat, er, dat dat communisme, zeker onder Stalin. Dus Trotsky was internationalistisch. Het Trotskisme wilde wereldrevolutie. Stalin speelt veel meer de nationale component. En dan zie je ook ja. dat het antisemitisme weer terugkomt. En dan ja. zie je bijvoorbeeld ook dat dit idee, er is een soort Joodse republiek ook opgericht in de Sovjet-Unie in die tijd. De Birobizan. En de, dat was dus een eigen soort thuis had dat moeten worden voor de, voor de Joden in de Sovjet-Unie. Nou ja, dat experiment mislukt dan ook helemaal. En er komt groeiend wantrouwen. En uh, je weet misschien dat kort voor de dood van Stalin in 1953 stond dat beroemde artsenproces op het programma. En dat was een idee van Stalin om eigenlijk af te rekenen met wat hij meende dat de Joodse eh, vijfde kolonne was binnen het communisme. Dus hij wantrouwde ze. En eh, ja, die zuivering is eh, gelukkig voorkomen eigenlijk door de tijdige dood van Stalin. Maar je zag dus wel dus dat de, de, de, de Joden eigenlijk altijd klem hebben gezeten. Of ze nu kozen voor het nationale eh, alternatief of voor het internationale alternatief. Uh, ...nou ja, dat is denk ik ook uiteindelijk... ...de bestaansgrond van Israël... ...als we ja. doorredeneren, want elke keer... ...als ze geprobeerd hebben aan te passen aan een systeem... Uh, ja, dat ...werd, een dat, speelbal, dan, werd uh, niet een dank afgenomen, nee. Nee, dat was uh, ontzettend treurig. En er is een andere... Uh, ...andere pilaar waarop... ...dat... Uh, ...geopolitieke denken... ...van, van, van Hitler... Uh, ...berust en dat is dat, uh, dat... ...noemde u net ook al, dat, is dat volkische denken... Ja, ...dat, dat heerlijkste van ja. het platteland... Ja, nee, dat klopt. Er zit een, een heel element wat eigenlijk een beetje vergeten is... aan dat derde rijk. Uh, iedereen kent natuurlijk de meest uitgesproken rassentheorieën wel... van Untermensch en hoe men over de Joden dacht. Maar daar zit een iets gematigder variant eigenlijk voor... maar wat wel heel belangrijk is geweest. En dat, dat, dat is eigenlijk wat men noemt de vulkische beweging... of de vulkische gedachte... die veel meer uitgaat eigenlijk van... Uh, kijk dat communisme is natuurlijk toch een, een, een bedacht concept hè, van uh, wat is er en zo gaan we het doen. Ja. Terwijl dat fulkische probeert de lijn van de natuur aan te houden. Daar komen ook die wandelveuken vandaan als we maar flink gaan wandelen met z'n allen en door de bergen lopen. Krijgen we vanzelf geweldige ideeën en worden we betere mensen. Uh, hè, gezonde geest in een gezond lichaam. Daar komt ook die verheerlijking van de boerenklasse vandaan. Terwijl de Sovjet-Unie sprak over de longen van de arbeiders. Als de, hoe noem je dat? Als de, de motoren van de industrie. Zo sprak het derde Rijk niet. De turbines, ja, noemden ze dat. De turbines van de industrie. Dat deed het derde Rijk niet. Dat ging toch veel meer uit vanuit de menselijke component. En vanuit het bloed, letterlijk gezien. Van wie ben je en waar kom je vandaan. Dat vulkische speelt daar een rol in. En dat speelt in Duitsland een veel grotere rol nog dan in de andere landen. En dat heeft ermee te maken met het feit dat Duitsland worstelt met zijn afstammingstheorieën. Ja. Duitsland bestond helemaal niet, eigenlijk. Als je vraagt in de geschiedenis waar bestaat, waar ligt Duitsland? Duitsland heeft nooit op een kaart gestaan. Het was altijd, het was een doorgangsgebied, een typisch doorgangsgebied, die van oost naar west eigenlijk doorkruist werd. Het is ook heel laat ontstaan, hè? 1870, 1871. Ja. Net als Italië, het is niet voor niks dat dat de landen zijn waar het fascisme en het nationaal socialisme tot stand kwam. Een soort, uh, soort uh, whiplash eigenlijk. Ja, en het zoeken ook weer naar voorlopers. Het is heel grappig eigenlijk hoe Mussolini zich vastgreep aan Romeinse voorbeelden. Maar als je die Nuremberger partijdagen ziet met al die standaarden, dat is toch ook een soort kopie van het Romeinse Rijk. Terwijl ik denk, ja, wat hebben die Romeinen ermee te maken? Ja, dus zij dus, eigenlijk de afstammelingen zijn van de aardvijlen van de Romeinen. Eigenlijk wel, ja. ja. Maar dat is dus heel interessant. Tot dat verheerlijk zou ook. Want je ziet dus bijvoorbeeld, maar dat heeft te maken allemaal met minderwaardigheidscomplex eigenlijk. Ja. Hè. Je ziet bijvoorbeeld dat in Nazi-Duitsland aanvankelijk een grote verering is voor Wiedekind, dus de Saxische opstandeling tegen Karel de Grote. Dus men identificeerde zich met de Saxen. Op het moment dat Hitler in 40 Europa onder de voet loopt, zie je dat dat gaat verschuiven en dan wordt de vergelijking in één keer gemaakt met Karel de Grote. Dus met de vijand van Wiedekind. Er waren al standbeelden geplaatst van Wiedekind in Duitsland. Die werden weggehaald. En dan krijg je de verheerlijking van Kaal de Grote. En Hitler als een, een, een opvolger eigenlijk... van het Grote Rijk van Kaal de Grote. Ja. En, en dat is eigenlijk natuurlijk... ja, de geschiedenis aanpassen uh, gaandeweg. Hè. Dat is eigenlijk wat er, uh, wat er gebeurde. En zo kreeg je ook een, een Waffenersdivisie... die nog naar Charlemagne uh, genoemd werd. En, hè, zo, begon, hmm. uh, zo bouwde men dat uit. En dat je denken... Dat werd in Duitsland gepropageerd door uh, Paul de Lagarde en Julius Langbeen. Dat zijn de twee grote voorlopers daarvan. En die hadden boeken zoals uh, uh, Rembrandt-Deutsche. Ja. En, en het idee was. Erachter... Oh, daar had ik over gelezen in, uh, in, in de, de uitgave van Bühne. Dat vond ja, ik wel. Ja, uh, daar stond een stuk van uh, een Pieter Jan stuk... van Straten over in. Ja. Ja, dat, dat is een hele grote kenner van deze periode. Die, dat is heel interessant. Zij hielden zich dus ook bezig met wat dat een... vonden ze? Een organische schilder. Die, die ja. schilderden met de, de echte tinten nog. De, daar krijg je het hele verhaal van de end de koenst ook. Hè. Bepaalde kunst was dan niet vulkies Dus als jij de lucht uh, groen schilderde en de zee uh, geel ja, dan, dan moest je eigenlijk opgenomen worden in, in, uh, in een krankzinnige uh, gesticht. Hè, dus zo zag men eigenlijk de kunst. Zo zag men de wereld. De wereld, Duitsland werd ook voorgesteld als een wat aan het openbreken was. Er uh, ja, staat, uh, staat een mooie tekening, en een schilderij in. van in. Bizarre. En ja, die fulkische denkers, die hadden het echt over de wedergeboorte van Duitsland. Uh, dus daar waren enorme verwachtingen aan, ge, aan geknoopt. En, die Langbeen, die had ook dat, uh, dat boek geschreven uh, over uh, Rembrandt uh, ja, of Paul de Lagarde. Dat durf ik even niet te zeggen uit mijn hoofd. Ik dacht, je hoeft hier gelijk, heb je. Ja. Ja. Ja. ja. Maar die, die, die, hier, maar die twee ja. samen, het zat ook door schriften. Er werd ook zo'n tijdschrift werd uitgegeven. Uh, daar is ook veel in gepubliceerd. En dat, zijn, uh, dat, dat, zijn, dat is dat vulkische denken. En dat vulkische denken, dat bestond al uh, vanaf, uh, laten we zeggen, 1850. Maar dat, dat, dat, dat speelt op eigenlijk vooral na Versailles. Of na de, de Duitse, het, ontstaan, het uitroepen van de Duitse staat en dan zie je dat dat begint te perverteren... eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dan schuift wat ik noem... Uh, dat noem ik anderen ook zo... Hoor, de, de, de ariosofie eigenlijk overheen. Dus afhankelijk was het al zo van... Uh, wij zijn een volk wat in harmonie met de natuur, de biologie en de natuurwetten... probeert te volgen. Dat heeft allerlei enge elementen al. En daar schuift dan overheen van... ja, en wij hebben daar nog een aardische opdracht eigenlijk boven. Ja. Wij zijn niet zomaar natuur. Wij zijn ook de ubermens. Dus wij een zijn... Messiascomplex eroverheen. Eigenlijk wel, ja. Het is een soort Messiascomplex. Ja. En dat is gekopieerd uit Oostenrijk. Het is ontstaan, dit hele gebeuren... Uh, bij uh, een meneer, die heette Kido van Liest. Ja, ja. En uh, dat, was een, uh, dat was een zeer populaire schrijver in die tijd... En die brachten eigenlijk de aan, het onderzoeken van je anen, hè, dus je voorvaderen, dat werd heel populair in Duitsland. Alleen dat was nog niet gekoppeld aan de holocaust en dat soort dingen. Maar men was daar wel al mee bezig. Duits, dat kun je ook echt als een soort trend zien van die tijd. Dat was een trend uit die tijd, maar wel specifiek voor dat, voor dat, gebied, voor dat, gebied, voor dat gebied, omdat, omdat zij weinig, voor, weinig traditie en voorlopers ja. hadden. Dus ze waren dwangmatig op zoek naar hun voorouders. De Duitsers hadden ook in de meeste huizen een eigen anentzimmer, een eigen kamertje, waar dan de foto's van de voorouders en de stamboom en het slagzwaard van de slag bij Leipzig tegen Napoleon, dat, dat, dat soort dingen. En, dat het narratief uh, ja, vormgeven. want je uh, bent vast wel een keer op bezoek geweest bij, het, uh, bij de Alternationaal Galerie in Berlijn. Uh, ik ben bij, ja, dat wat vroeger de Haus der Kunst was. Ja, nou, daar, ja daar, daar, daar zie je aan de, ik weet niet of er, of er luisteraars uh, geweest zijn, bij de nationa de Alte Nationale Galerie, dat, dat is ook als museum gemaakt om alle Duitsstalige kunstenaars bij elkaar, bij elkaar oké, te hebben. Ja, en een ja. narratief te... Ja, oké, dat is ja, de kunst was trouwens een München wat ik net zeg Maar je, je, hebt er, je hebt gelijk, daar is inderdaad hard aan gewerkt om dat, die kunst een nationaal karakter ook te geven ja. in die tijd. He, dus je ziet dat dat, uh, dat, dat ontstaat. En rond die Guido, die Guido van Lies, dat wat nog relatief onschuldig was. Maar er zitten alle elementen al in. En wat je dan krijgt, is dat er dan. Een, ze waren ook met de runenkunde bezig. En het, de, de, dus de, een soort oude geheime kennis van oude taal die eronder lag. Taal en identiteit zijn verbonden, zoals je weet. En dan zie je ook dat een groep ingewijden komt. Dat noemen ze de Armanen, een Armanenschaft. En dat waren dan de extra ingewijden. Die mochten weer met die zelf praten. Die kregen zo'n druide orde. Maar dan eigenlijk in de, in de 19e eeuw. Toch, toch wel heel bijzonder. En dat wordt op een gegeven moment gekopieerd naar Duitsland. Omdat in Duitsland natuurlijk dezelfde behoeftes waren. En eh, nadat, het, eh, in, eh, nadat het in, in Oostenrijk al geperfecteerd was onder de Guido... Eh, onder het van Liebenveld. Ja, dat is die van de... Ja, Ordi Novi ja. Dus daar zie je al dat er een soort raar romantisch idee overheen komt... van, eh, van eh, Ariosofie, dus eh, van uitverkorenheid... van eh, een, een soort ridderorde die boven de, de gewone massa uitstijgt. Dit wordt uiteindelijk gekopieerd naar Duitsland toe. En de man die dat kopieert, dat, eh, dat is Theodor Fries. En Tegelu Frieds, dat was een, een, een man die woonde in, in Hannover. En die, dat was de baas van de zogenaamde eh, hammer schriften en Hammergezelschap. En die hadden een eigen tijdschrift. En eh, dat werd, dat werd hammer genoemd, omdat Duitsland zat vast tussen Hamer en aanbeeld. Ja. Ja. Dat was eigenlijk het idee. En die hadden ook weer eigen ingewijden. En die ingewijden, die werden de Kamalenbond genoemd. Dus dat was een kopie van de Kido van Lieske En die Kamalenbond had weer eigen afdelingen. En de afdeling in uh, München, die heette Toelik Iselschaft. En daar was Hitler weer aan verbonden. En zo zie je kwam de, dat stelt u volgens mij een keer dat daaruit kwam de, de NSDAP NSDAP. Daar kwam de NSDAP. De, de DAP afdelingen. eerst. Eerst de DAP. Juist. En zo zijn dus die linken bestaande tussen het vulkische denken, runenkunde, anerberben. Tot uiteindelijk het ontstaan van het Nationaal Socialisme. Dat toen proces, het, dat noem ik de Ario-Sophie. Dat, uh, dat, dat, dat rot erin kwam, om ja. het zo maar te zeggen. Maar even, om heel even uit te zoomen uh, en het boek even van een afstandje te bekijken. Er zit, midden in het boek zit, uh, voor mijn gevoel, een, uh, een beetje een berucht hoofdstuk. Ja. En dat, um, dat is dat uh, hoofdstuk drie, Rijf en Romantiek. En daarin wordt eigenlijk dit hele onderwerp, ja. uh, wordt daar ingedoken, Kijk, Van joh, wat is nou. Wat is nou dat fundament van het denken, als we nou echt, echt goed objectief naar gaan kijken? Op ja. waarop zijn al die, ja, op eerste gezicht, bizarre ideeën? Wat voor een, uh, wat voor een onderbouwing nou ja. hebben zij daarvoor? En ik weet dat ik dat aan het lezen was. En dat ik er stom verbaasd over was, van wat, hoe, hoe diep die... Ja, noem het maar een collectieve psychose, hoe diep dat zat bij, uh, bij die mensen. Je, je ziet eigenlijk dat in Duitsland bij alles er een, een laag extra opkomt. In feite kun je dit noemen sociaal Darwinisme, hè? waarin de, de, de strijd gezien wordt als de vader aller dingen. Ja, dat alles heeft te maken met, met, met strijd. En iedere tijd is een overgangstijd. En iedere tijd heeft weer een eigen uh, uh, groep, een, een eigen land, een eigen mogendheid wat dominerend is, die vervolgens weer. Afgelost worden door een ander. Duitsland is de uitzonderingspositie, die heeft alles gemist. Ze hebben geen koloniën, ze zijn te laat, ze waren een, een, een doorgangsland, uh, de, ze zaten ingeklemd tussen Frankrijk en tussen, tussen Rusland. Uh, vanuit het zuiden had je vroeger natuurlijk de, de, de Romeinen, die, die ja. de, de, bij de volksverhuizing is alles er doorheen gegaan. Uh, ze zien zelfs dat hun eigen bloed is uitgewaaid over de Volkeren, de angelen en de Saxen kwamen eigenlijk uit Duitsland. We hebben het Britse wereldrijk gesticht. Dus ze hadden het gevoel dat ze eigenlijk heel veel gemist hadden. En daar is dus, de, daar is dus die behoefte uit voortgekomen voor identiteit. En dan krijg je het probleem, dat is een mooie Duitse uitspraak, identiteit braucht raam en geschiedenis. Om identiteit te vormen heb je een grondgebied nodig en je hebt geschiedenis nodig. ...en in feite ontbrak in de ogen van de naties beide. Ja. En daar zit de neurose in. Want als jij dus niet hebt wat je nodig hebt om te kunnen bestaan... ...ja, dan krijg je nieuwe theorievorming. Eerst heb je ook een verklaring nodig, waarom heb je het niet. Ja. Nou, dat is hen natuurlijk onthouden. Wie hebben hun dat dan onthouden? Dat is de schuld van een ander. Dat is ja, de schuld van een ander. En dat is eigenlijk, tot, als je dan ja. teruggaat ja. naar het Wilhelmische Rijk... ...dan zit je in de cultuurkampf. Ja. de Bismarckiaanse cultuur waar ook hij Wilhelm II heel actief in was, er was in Duitsland altijd een strijd tussen protestantisme en katholicisme, de katholieken werden altijd beschouwd als een ultramontane gevaar wat over de Alpen heen reikte en eigenlijk probeerde de Duitse volksgeest te besmetten met uh, katholieke normen en waarden christelijke normen en waarden en het protestantisme dat sloot uh, toch iets beter aan bij laten we zeggen, de pruisische mentaliteit, want de tijd schuift er overheen. Hè. Duitsland was een versnipperd land. Dat hele Pruisen van Frederik de Grote... was een armoedig platte landstaatje eigenlijk... als je dat kijkt. Ja, met, geld ging, ging in, in het geld ging op een Ja, nou Ja, ze hadden wel geweren inderdaad al toen. Maar het was wel heel knap... hoe zij dus eigenlijk met een enorme discipline en drill... zo'n klein staatje stand konden laten ja, houden. En in feite de bureaucratie hebben uitgevonden in Europa... De bureaucratie nou ja, de het was een Chinezen dus van discipline. waren al eerder, maar, uh. Ja, precies, maar het is een soort uh, toom wat, wat je nodig had om overeind te blijven. Ja. En uh, ja, dat is toch wel een uniek iets. En daar komt die pruisische mentaliteit. Je zou bijna kunnen zeggen het soort Sparta van, uh, van de moderne tijd. Ja. Ja, op de Balkan kwam wat de Bulgaren eigenlijk. Ook zo'n land waar verder niks functioneerde... maar hadden wel een relatief goed uh, leger, lange tijd. En uh, ja, zo heeft Duitsland natuurlijk geworsteld om, om, die, om die plek...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 Hoe dan? Op onze nieuwe website watavierenpodcast.nl kunt u eenvoudig via Ideal Creditcard, Overbooking of Paypal uw geld geven aan ons. Gewoon een beetje geld geven. <lacht> <lacht> Hier, voor het goede doel. Denk je dan? <lacht> Ga er zo op. Ja, maar dat, dat, uh, zie, je, dat zie je vandaag nog. Want uh, Beier is, is hartstikke katholiek en Pruis is hartstikke protestant. En die. Uh, ...de kloof is eigenlijk nooit echt gedicht. Dat, ja, de, de, ja, precies. Het is in die zin is de, de, de bondstaat misschien wel een veel betere representant... ...voor wat Duitsland is dan die, die Duitse eenheidsstaat natuurlijk... ...die, die Hitler eh, op een wijze van spreken Frederik de grote voor ogen, voor ogen had. He, dus je ziet dus dat Duitsland met, met een breed dilemma zit... Die, die cultuurkamp zoals ze dat dan noemen... Hè? dus eigenlijk die, die het indammen van die niet-Duitse uh, krachten... waarin men met name dan die, die katholiek-christelijke krachten ziet... Uh, dat zijn allemaal dingen die al aanwezig zijn... en dat wordt dan versterkt door gewoon een aantal gebeurtenissen die zijn... namelijk de eenwording van Duitsland. Uh, Duitsland wil zijn plek onder de zon natuurlijk opeisen. Je krijgt allerhande ja. verenigingen en clubs... Uh, de Duitse Koloniaalverein... Uh, ...de al deutsche Verband... En ...dat zijn allemaal clubs die hetzelfde willen... ...die willen de Duitsland op de kaart zetten eigenlijk... ...en een plek onder de zon geven... ...die, komen dan, die hebben dan te maken met, uh, met die, uh, ik die, die, die, die, die... ...die hebben te maken, laten we zeggen, met, uh, met de tijdsgeest... ...die krijgen ook enorme aanhang... ...er zijn dus ontzettend veel mensen die, uh, die daar lid van worden... ...dat waren organisaties met honderdduizenden leden... Ja. ...eigen kranten, eigen tijdschriftjes... En uh, nou, dat zou nog allemaal tot op zekere hoogte onschuldig zijn geweest. Waren het niet die dubbele behoefte dus aan identiteit die, uh, die Duitsland had... en uh, de, de, het vraagstuk van het Duitse grondgebied... waar begint het, waar eindigt het? Ja. En daar komt de Eerste Wereldoorlog overheen. En de Eerste Wereldoorlog wordt over het algemeen al gezien... als de oerkatastrofe van de 20e eeuw. Ook het begin van wat men tegenwoordig noemt de korte 20e eeuw. Maar het is voor Duitsland eigenlijk nog veel meer dan dat... Het is ook het direct weer bedreigd zijn in die jonge staten die er bestaat. En die neurose om dat te laten voortbestaan. He, want het is na de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld doet Frankrijk uh, gewoon pogingen. Uh, dat doen ze op eigen initiatief. De rest van de wereld steunt er daar ook niet in. Maar die proberen gewoon weer die, uh, die linker uh, gewoon weer bij Frankrijk te aan te sluiten. Vraai, ja. ja, en als dus je dan wil afvragen: ja, hoe komt het dat zo niet wel aan de macht komt en recht zo groot wordt? Dat heeft natuurlijk uh, daar ook mee te maken. Dus in die zin is het een ingewikkeld proces, waarbij ook binnenland en buitenland de geopolitieke belangen een rol spelen. Ja. Ik wil even die overstap maken naar al die, die geopolitieke denkers die toen ook bezig waren. Ja. U had het net al over, de, over het vraagstuk met de koloniën. Ja. Um, er heerste eind 19e eeuw een aantal. ...ideeën dat Duitsland nog wel... ...zijn koloniën kon opeisen. En dat dat, dat, dat, dat gebeurde ook. Een bekend verhaal is de zus van, van Nietzsche... ...die in een soort poging, ja. in een soort poging zat... Om, uh, ...om een kolonie te stichten... ...ergens in Zuid-Amerika... ...dat het totaal mislukt is... ...en uh, iedereen de ziekte stoor volgens mij. Um, en dat is eigenlijk... Uh, ...in die Weimar-tijd... Is dat, ...is dat omgeslagen... Uh, ...naar uh, koloniseren... ...binnen Europa... Ja, dat klopt. Dat, dat, dat, ze, is, dat, is, ze, uh, dat ze dat kolonie-idee over de zee... ...dat ze dat volledig ja. los uh, zijn gelaten, abrupt. Ja, dat is inderdaad een Hoe belangrijk dat? punt. Dat is een belangrijk punt. De, je zag wel dat de geopolitieke denkers uit die tijd... ...zoals ook Karl haushover ...die vond dat eigenlijk jammer dat dat gebeurd was. Die, wilde, die vond eigenlijk dat Duitsland... ...hij noemde dat, die heeft een landhute, uh, mentaliteit. Dus uh, een, een mentaliteit... ...die staat met de rug naar de zee toe eigenlijk, Duitsland. Ja. Uh, terwijl daar enorme kansen lagen voor, uh, voor Duitsland. Um, in die zin is Hitler daar ook een uh, representant van. Dat was ook iemand die eigenlijk tot op zekere hoogte met de rug naar de zee stond. Um, dat heeft er denk ik ook mee te maken met het feit dat men dat toch ook denk ik ook wel enigszins praktisch en realistisch over nadacht. Uh, je had gewoon te maken met het Britse wereldrijk. En de, de Engelsen die beheersten gewoon de zeeën. Het is niet voldoende dat je oorlogsschepen bouwt. Je moet ook kolenstations hebben over de hele wereld. Als je ja. de wereldzeeën wil beheersen. En, en uh, ja, Duitsland had dat niet. Je bent eigenlijk altijd afhankelijk dan van anderen. En zo zie je dus ook dat het Duitse vlootbeleid... altijd een beetje wisselend is geweest. Het was aan de ene kant een enorm mooi speeltje. De Duitse keizer was er gek op op de Duitse vloot. Ja. Maar het is zeer kostbaar om op te bouwen. Ja, de drempel uh, is dus gewoon heel groot. Het bedoelt... is moeilijk. Die kunnen zo'n blokkade hem... ook opzetten als ze Nou ja, vriendin. daarom eindigt het twee keer in een onderzeeboot-oorlog eigenlijk. De, de, dat is natuurlijk de, de, het wapen van de arme man in dit geval. Hè. De, de, als je het echt voor zegt, bouw je die slagschepen en beheersen ze. De Gorilla-oorlog uh, op het water? Eigenlijk wel. Dus, die, die, die, de, dus je ziet dus dat de, ja, Duitsland had nu eenmaal meer kans gewoon op het land. En daar is een hele filosofie uit ontwikkeld. En die vind je ook al terug bij de geopolitieke denkers. En die is wel omarmd door Hitler. En dat is eigenlijk het idee van wat hij noemt het kernraam Europa. Of ja. het, het Continentaal Imperium. Dus uh, waarin men, uh, daar is een allerlei varianten over gedacht. Een van de interessante varianten is bijvoorbeeld geweest... van de geopolitieke die tijd... dat Duitsland eigenlijk de ingenieurs zou leveren... Uh, de Sovjet-Unie, de grondstoffen en Japan de vloot. En zo had je het toch nog allemaal bij elkaar. En dan kon je uh, de strijd aan tegen wat zij noemden... De Insel. Dus dat waren dan met name de Verenigde Staten. En Engeland. Dat werd een beetje als één kamp gezien. En die zou je dan op die manier... Ja, hun, uh, hun suprematie kunnen aanvechten eigenlijk. Ja. Nou, nu zitten we te zit ik te kijken naar een paar afbeeldingen. En dit, dit, dit verwonderen me tijdens, uh, tijdens het lezen van het boek. Een aantal afbeeldingen over... Allemaal beoogde plannen van... Uh, spoorlijnen die door Europa en ook voorbij Europa zouden gaan uh, lopen, wanneer het allemaal wel even geregeld was dan, daarvan uitgaande. En dan zie ik ook een afbeelding van een, een, een soort enorme monstertrein, die beplakt is met, uh, met allerlei uh, adelaars en uh, uh, swastika's. En dat zouden dan een rijdende bibliotheek moeten zijn. Het ja. is echt bizar. Ja, raad, ja het is bizar, ja. ik, raad, ik raad de luisteraars aan om dit boek te kopen, alleen al vanwege de de bizarre afbeeldingen die uh, die uh, de, uh, eigenlijk de hersenspinsels van de nazi's uh, heel mooi uitbeelden. Um, ja, ja ze, ze, ze, Vertel eens wat. Wat hadden ze in hun hoofd dat ze ze wilden een, een, een, een uh, ze wilden rails tot aan uh, India leggen. Ja, ja. Dat klopt. Nou, er was natuurlijk een, een een enorm plan eigenlijk hoe het allemaal zou moeten gaan. Laat ik mee te beginnen dat het een uh, verschrikkelijk plan was, want er moesten alleen al uh, echt tientallen miljoenen slavische mensen verdwijnen uit dat Oost-Europa, om dus letterlijke ruimte te maken voor de plannen die er waren, dat staat onder andere in dat uh, generaalplan Oost, waar we het net al even over hadden ja. uh, daar zouden dus hele, ja wat, uh, wat ze tegenwoordig omvolken noemen, hele omvolkoperaties bij plaatsvinden uh, maar daar moest natuurlijk ook een goede infrastructuur voor zijn dus daar, werden, daar had men allerlei plannen over inderdaad van hele brede ...revolutionaire treinen ...met uitgerust zelfs met bibliotheken... ...waarin je dus... Uh, ...als een soort hergevolk... ...van het een naar het andere... ...en ondertussen kon je nog uh, een prachtig... ...Vulkische roman lezen onderweg. Dat was eigenlijk het idee. En dan zag je bijvoorbeeld dat... Uh, ...Duitsland had een dispuut met Italië... ...met Mussolini, dat ging bijvoorbeeld over Tirol. Hè? De Italianen claimden dat... ...maar de Duitsers hadden daar ook interesse voor. Maar Hitler wilde Mussolini... ...niet voor de hoofd stoten. En die heeft toen bedacht van... Ja, dat, uh, dat die berggebieden op de Krim... die, zijn eigenlijk, uh, die lijken eigenlijk heel erg op de, op de Alpen... waar die Tirolers wonen. En als we die Tirolers nu herverplaatsen naar de Krim... en dat zou dan ook... Uh, het dat doen we even. Precies. En dat, dat werd ook niet de namen waren al bedacht van de steden. Dat was echt ongelooflijk. Die steden zouden gewoon onbenoemd worden. En daar werd natuurlijk de geschiedenis weer bijgehaald... dat er ook oude gotische nederzettingen gevonden zijn op de Krim... En zo werd het opnieuw gepland. En zo past ook in dat straatje het idee... van wat vroeger al onder de keizer de berlijn bagdad spoorweg was. Ja. Zo waren er ook ideeën om die landbrug letterlijk... Dus tot in India, eh, eigenlijk tot, tot aan de andere kust eigenlijk weer te verleggen. En dat sloot ook aan bij zekere, ja, ook weer fulkisch-romantische ideeën... die trouwens ook voor een deel in India wel leefden. Want de, de, dat Indo-Germaanse... Uh, idee is niet alleen een landbrug dat is ook een cultuurbrug het is ook een taalbrug de, de, er zijn ook allerlei taalovereenkomsten uh, er zijn bijvoorbeeld vulkische denkers uit India maar die bestaan er ook die zeggen dat dat hele kastensysteem in India is in feite ook een rassensysteem en dat rassensysteem is ingevoerd door de voorlopers van de Duitsers in India uh, en wat ze dus eigenlijk beweren uh, en dat doen ze op basis van taalargumenten zij zeggen bijvoorbeeld dat India is van noord naar zuid veroverd. Dus er zijn invallers gekomen van het noorden naar het zuiden. En dat weten ze dus vanuit het taalgebied dat dat uh, Europeanen waren. Uh, want je hebt bijvoorbeeld in India... Heb je, uh, bijvoorbeeld er staat, ...dat er staan uh, bomen, die heten bijvoorbeeld berkenboom uh, met rode bessen. Dus dat betekent eigenlijk dat degene die het woord gegeven heeft aan die boom... ...die kwam daar en dacht, hé, hey, dat is eigenlijk net onze berkenboom... ...alleen dan met rode bessen. En zo is dat ontstaan. Dus uit die taal kun je zien dat er invloed is geweest vanuit het westen naar hier. En dat is op zich wel interessant... want dat is precies de, de omgekeerde benadering... van uh, de, de, de, de volksverhuizingsideeën wat we vaak hebben... dat dat alleen van oost naar west ging. Het ging dus ook van west naar oost. Je weet misschien dat er in China ook allerlei mummies zijn gevonden... van mensen in keltische kleding. Dat wordt door de Chinese overheid altijd een beetje stilgehouden... want alles wat geen hand Chinees is... behoort niet tot de officiële geschiedenis... Komen we weer terug bij... Hè, geschiedenis bracht, eh, identiteit heeft ruimte en geschiedenis nodig. De Chinezen weten dat precies. Eh, zo is dat ook in die tijd geweest. En in Nazi-Duitsland was er dus een zekere verheerlijking... van die landbrug, taalbrug, raciale brug met India. Ja. En zo komen ook die ideeën van die spoorlijnen eh, tot ontstaan. Dat is echt, uh, het is eigenlijk bizar dat je al die... Dat ze al die plannen al, al klaar hadden voordat, het eh, voordat ze het überhaupt voor oog hadden van hoe gaan we dit doen en gaat het überhaupt lukken. En, <laughs> het is... Dat verbaast mij ook wel eens, het... ja, hoe die dingen allemaal klaar lagen. En er lagen ook allerlei plannen al klaar die nooit zijn uitgevoerd. De invasie van Turkije, ja. eh, er was een eindstaatsgroep in Moskou die al klaar stond. Voor maar dat ze dat, voor, dat ook uh, gewoon serieus namen van zichzelf, dat is toch... Ja, het, het is wat, wat dat, dat betreft, vandaan. Een, ja, dat is een goede vraag. Het is een zeer serieus volk. Dat ben, ik, uh, dat ben ik met je eens. Ik denk dat dat... Dan moet je toch terug naar die tijd van Frederik de Grote en dat soort dingen, denk ik. Uh, dat is wat moeilijker verplaatsbaar voor ons dan dat nog langer geleden is. Maar ik denk toch het gevoel dat jij een soort doorkruisbaar land bent waar alle veroveraars maar doorheen... Uh, dat je andere... Gaan. ...andere landen ook zo gaat zien van... ...oh, daar kan ik ook zo door kruisen. Ja, en dan zie je ook dat daar een reactie op komt. Je ziet bijvoorbeeld in andere grensgebieden ook. Hè? Bijvoorbeeld de, dat, dat Burgerland. nee, de, hoe heet dat? De, de Transsylvanie eigenlijk, met, met Roemenië en Hongarije. Daar zitten die Tseklas. Die Tseklas is ook gewoon een soort... Sol, ...een soldatesk volk. Dus als jij maar genoeg in een grensstreek zit... ...word je uiteindelijk een goede vechterspaas. En dan moet je het ook organiseren. Tot op zekere hoogte zijn Tsjetjenen dat ook, om maar iets te zeggen. Ja. En, en de Marokkanen uit het Rifgeberg, waren ook altijd gevreesde soldaten. Dus je kunt door omstandigheden kun je natuurlijk ja, een bepaald karakter ontwikkelen, denk ik. Nou, wat, wat ik ook heel erg interessant vond, was de, de obsessie met, uh, met het hele... Naast dat, dat boerenverheerlijke, u noemt het ook al het uh, soldatenburgertoom-idee. Uh, ja, idee. ja meer dat, Ja, daar ja. zijn prachtige termen voor. Dat, ja. <laughs> maar ook dat, dat, dat ridder-idee: dat, dat, dat, dat de SS een soort ridderorde zou zijn en dat die generaals allemaal beloond werden met ja. magnifieke landhuizen ja. die als kastelen werden. Ja. Nee, dat, dat, dat, klopt, dat ja. klopt. Nee, dat, dat, dat, dat speelt inderdaad een rol. Dat zag je zowel bij het, het leger als bij de, bij de Waffen-SS. De gewapende tak van de Himmlers SS-imperium. Het, het heet ook Hettack-Kreuz, Dat kruis wat je dus verdiende als je iets heel bijzonders had gedaan. Maar er zijn duizenden mensen die dat kruis uiteindelijk gekregen hebben. En uh, nee, heeft ze zoveel bijzondere dingen? Of? Nou ja, daar zat ook een zekere inflatie op. Aan het eind van de oorlog, als je een paar tanks afschoot... kon je ook uh, geluk hebben soms en te rit krijgen. Uh, maar er zijn ook gewoon verschrikkelijk veel heldendaden verricht. Dat moet ik er natuurlijk ook eerlijk bij zijn. Hè? De, de omstandigheden maken ook de helden. Ja. In één keer uh, gebeuren er dingen en, en grijp je in en doe je iets... Maar die, ja, die ridderorders die waren er, ja, daar was ook weer over nagedacht. Ook dat stond weer in een min of meer gefingeerde geschiedenis. De, het hoofdkantoor daarvan, het hoofdkwartier werd geplaatst in die, in die Wevelsborg bij Paderborn in de buurt. Is dat. Ja, dat is die, die driehoekige... Ja, dat is de enige driehoekige renaissanceburg in uh, geloof, uh, dat hele deel van Europa. En uh, ze hadden aanvankelijk een ander kasteel op het oog... maar dat weigerde de eigenaar te verkopen aan de SS. Dus dat was wel uh, interessant. Uiteind... Toen moesten ze weer de geschiedenis herschrijven. Dus... Ja, maar ze, ze zaten wel vast aan die regio. En dat is ook weer interessant, want zij beweerden dus... Uh, dat de zogenaamde slag om de Berkenboom... dus we hebben weer een Berkenboom in dit geval... dat die plaats had gehad in die regio. En dat was volgens de overlevering de plek geweest... waar de ruitenvolkeren uit het oosten... door die Duitse weerboer tot staan waren gebracht. Dus uh, wij hebben allerlei andere, Karel Martel en dat soort verhalen in, in het westen. Maar die Duitse vulkische variant had eigenlijk ook zijn eigen verhalen. En dit was een van die verhalen. En de man die dat naar voren bracht bij Himmler, dat was Karel Maria Willigut. En ook weer een heel bizar verhaal. Dat was een man die beweerde dat hij uh, nog kennis had van oude runenkundes die niemand meer kende. Dus een beetje in de lijn van Guido van List. Die vertelde dat ook al keurig op zijn sollicitatiegesprek bij de SS... dat hij dat allemaal kon. Hij zei dat hij afstamde van een oude familie... die al even lang in strijd was met de katholieke kerk. Zijn voorouders zouden de stad Wilna hebben opgericht in Rusland. Dan zie je alweer van... kijk, die Russische steden zijn eigenlijk door Duitse weerboeren opgericht. Dus het, al die lijnen komen daar weer in voor. Zijn familiegraf lag in Steina-Macher. Daar zou ook het familiezwaard nog zijn begraven. Daar had een heel wild verhaal daarover. En hij vertelde dat de latere paus Pius... Uh, in zijn tijd dat hij nog uh, bischop was, uh, of kardinaal was... Op, uh, in de, tijdens de Eerste Wereldoorlog bij een, uh, een, een veldhospitaal was geweest... waar hij werkte. En toen had hij zich moeten voorstellen. En toen had die kardinaal als bleek weggetrokken. En die had tegen zijn een kompaan geestelijke gezegd... hij is van de vervloekte familie. En dat was dus de familie Willigut... die al eeuwenlang streed tegen de verderfelijke invloeden van het christendom. Nou, dit was een kolfje een, een, een, een naar de hand van Himmler... En eh, deze man werd aangesteld als hoofd van de SS erbe ...het wetenschappelijk instituut van de SS. Dus je moet je voorstellen dat hij met zo'n wild verhaal komt... ...en vervolgens directeur wordt van het wetenschappelijk bureau. Maar kon, in, in werkelijkheid kon hij geen reet. Nou, nou zo, ik heb dat... Ik heb nooit uitgezocht of hij die runen kon lezen. Ik heb wel een paar van zijn veldonderzoeken opgevraagd in de archieven. En die heb ik ook in mijn bezit en gelezen. Eh, dat is wel interessant. De, het is een soort speurtocht naar allerlei... ...pre-christelijke uh, monumentjes... ...en dingetjes in Duitsland... Ja. ...alleen ze perverteren dat weer... ...tot die Ariosofie. Ja. En je ziet ook, dat is misschien een mooi voorbeeld... ...aan de, de gekte eigenlijk die er was in dat derde rijk... ...dat hij zich niet als Willigood... ...liet uh, benoemen tot de SS... ...maar een nieuwe naam aannam... ...en die naam was Weis Thor. Met Weis daar zit het woordje... ...wiezen in en het woordje wit in. Dus je hebt witte heksen, wetende heksen... ...en wiesende van wetende. En Thor staat voor de oppergod... Dus hij noemde zichzelf de wetende god, Weisthor. Onder die naam maakt hij SS-carrière. Ik kreeg bij het lezen, tenminste zo kan ik het me die, uh, die episode uit het boek herinneren, ik kreeg nog niet echt de indruk dat hij naast al die wilde verhalen nou... Uh, dat het nou echt heel veel voorstel. Hij wist gewoon heel, heel, heel goed uh, die, die SS-stop te betoveren met zijn ja, nou, spannende heeft... verhalen, ja. maar... Nou, er is op een gegeven moment ook een, een, een... Er waren twee kampen, ook in die SS. Er was één kamp, die was, daar kon het niet vulkisch ariosovisch genoeg zijn. Ja, dat zat Himmler ook, want die liet uh, zich ook juist, maar te betoveren. Die, die, die, die hield ook, die, zo, ja. uh, die, die, die hield ook seances in, die, uh, in, de, in, de, in de Wevelsborg en dat soort dingen. En die geloofden ook zelf dat hij een reïncarnatie was van Hendrik de Vogelaar. tuurlijk. Dus, dus tuurlijk. die had, had allemaal dat soort ideeën. Uh, maar er was ook een kamp binnen die SS... die toch wat meer praktisch was ingesteld. En uh, ja, klopt dat nou allemaal wel. Ja, en uiteindelijk zie je dus ook... Uh, want je hebt ook die wierd gehad. Dat is ook een belangrijke figuur geweest binnen die uh, SS-Aanerbe. Die geloofde bijvoorbeeld uh, dat uh, ja, allerlei... Uh, uh, oude geschriften uh, die al lang waren aangetoond dat dat vervalsingen waren. De Uralinda-boek bijvoorbeeld uit Nederland, waar in Friesland als een soort oerbeschaving van de mensheid werd voorgesteld. Ik weet niet wie dat wat zegt, nee. maar dat, dat, dat heet het, het zogenaamde Uralinda-boek. En daar staat eigenlijk in dat alles wat we van Homerus weten... ...heeft niet afgespeeld in Griekenland, maar in Friesland. Dus dat is ja, een heel bizar verhaal. Tuurlijk, ja. Maar dat paste wel ergens in dat beeld van die naties ...die eigenlijk alle grote dingen wilden terugverplaatsen... ...naar het Arisch centrum van de Arische ras. Namelijk de Duitse moedergrond. Dus dit was het zoeken naar identiteit en geschiedenis. Dus daar heb je dat element weer terug. Uh, dus dat Oeralinderboek, boek, dat werd ook uh, een, een deel van die SS-top... ...op een gegeven moment te gortig. En toen is er ook gewoon weerstand gekomen en hebben ze die mensen ook aan de kant gezet. Dus het is wel zo dat het, dat het niet allemaal zomaar werd aangenomen. En je ziet ook dat de, het gekke is dat Hitler ook een dubbele rol speelt in dit hele verhaal. Want aan de ene kant vond Hitler het allemaal wel heel erg interessant. Aan de andere kant wilde hij ook de gewone Duitse burger niet te ver van zich vervreemden. Want, uh, de, de, kijk, Himmel, die gaf al die SS'ers zo'n uh, juwleuchter. Dat was een soort, uh, uh, ja, hoe noem je dat, een, uh, voor de juwfeesten. Daar kon je een soort lichtje in branden. En met dat werd als een soort prullaria, werd dat eigenlijk gezien. En veel van die SS'ers wisten ook niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Uh, maar als je de, de, de, de archieven doorgaat, je vindt echt duizenden pagina's... met adressen van mensen die allemaal zo'n juwleuchter krijgen toegestuurd. Dus het was, laten we zeggen, ook een beetje dubbel... En ik heb ook gevoel dat de, ja, laten we zeggen, de altaak van de oorlog... die was natuurlijk zo serieus... dat dat te erge Ariosofisch fulkische element... op een gegeven moment toch wat in de coulissen kwam te staan. Ja, want de, de gewone no non man die... Uh, ja, de die bobber dacht... viel op je hoofd en had honger. En mensen hadden wel wat anders te doen. Toen kwamen er een stel tovenaarsachtige uh, figuren... Met, uh, met zwarte pakken aan... <laughs> Dan denk je, moet ik hiermee met dit verhaal? Ik denk dat dat zo gegaan is. Want je ziet dat daar een, een, een verminderde belangstelling ja. voor is... naarmate die oorlog langer duurt. Ik denk wel, stel dat Duitsland die oorlog had gewonnen... dan weet je natuurlijk niet wat er gebeurd was. Misschien was dat gewoon wel weer, uh, weer teruggekeerd. Want men bouwde natuurlijk wel aan zijn identiteit hiermee. Ik vraag me dan af in hoeverre geloofde men hier echt in? Over, over het algemeen? En in hoeverre was het, was het ook gewoon een... Een, uh, ja, een convenient excuse om, om, om al, die, al die machtsuitbreidingen te. te ja, nou, dat is te natuurlijk altijd zo in de politiek. Dat is ook een vorm van realpolitiek Je gebruikt het argument wat je kan. Hè, toen de, de Amerikanen vielen ook op verkeerde voorwenselen, Irak binnen, in ja. de vrij recent conflict. Uh, dat is denk ik van alle tijden. Dus die realpolitiek zit er natuurlijk ook in. En Hitler was natuurlijk wel ook, ook gewoon een reaalpoliticus. Maar uh, het is ontegenzeggelijk dat er een metafysische, metahistorische onderbuik zit eigenlijk in, uh, in dat derde rijk. En dat begon al heel vroeg. En, en je ziet dat ook bij mensen als Alfred Rosenberger. Kijk, toen Thomas Mann de Nobelprijs voor Literatuur kreeg, kreeg uh, als antwoord daarop, dat was natuurlijk een beetje een belediging voor Duitsland, want het was een Duitser in exil die de Nobelprijs kreeg. Toen kreeg Alfred Rosenberg, dus de man van de muithoesters van het sinds e jarhonderd, als titel weer geïnspireerd op Justin Stuart Chamberlain, hè, met de Groen dus 19e jarhonderd. Uh, dan zag ik dat die de Nobelprijs kregen. Maar als je kijkt, iedereen zegt die boeken van, Chamberlain, uh, van uh, Alfred Rosenberg zijn onleesbaar. Ik zeg dat klopt, uh, dat klopt, die boeken zijn. Maar je moet ze wel lezen, want je weet niet wat je leest wat erin staat. Dat is complete metafysica. Uh, die beweerden al, om een voorbeeld te geven... Uh, ze, ze herschrijven de complete geschiedschrijving. Ze zeggen de, de, de oorsprong van, het, uh, van de Europese beschaving... Dat, dat, zijn dan de, de, dat is van het Arische ras. Het Arische ras komt van Ultima Thule. Dat was dan een mystiek uh, eilandenrijk ergens... niemand weet wat ligt, maar ergens boven Schotland... in de arctische zone. Daar is een soort, dat is het eigenlijke Atlantis. Dat schrijft dus allemaal Roosbergen. Dat is gezonken, die... Uh, drakenschepen, zo schrijft hij dat letterlijk dan, dan sluit hij in één keer weer moeiteloos bij de Normannen aan, die drakenschepen zijn over de wereld verspreid een aantal van die uh, volkeren die daaruit voortkwamen, die zijn geland in Noord-Afrika, dan verwijst hij naar de graftombes van Thebe, waar bijvoorbeeld vier rassen op staan, waar ook het blanke ras tussen zit, dus hij zegt, wij zijn ook onderdeel van dit grote ras, en het een van die volkeren, die zijn doorgereisd naar wat nu het huidige land is en daar komt weer Jezus Christus vandaan dus die Alfred Rosenberg legt gewoon een relatie tussen Ultima Thule, dus het, het, het niet bestaande Arische Atlantis, en de Arische afkomst van Jezus Christus. Dus eigenlijk ongelooflijk. En dan denk je van, ja, is dat, maar dan zou je denken, is dat alleen voor de nazi Duitslanders? Nee, Mussolini, die wist namelijk zelfs, de, de, de, de, die beweerde dus dat het een zoon was van... Uh, O, is het van, jezus, nou moet ik niet hoeveel dingen door elkaar halen, Maar in ieder geval, die had ook claims op zaken uit het Heilig Land. Waarbij die weer naar het Romeinse Rijk terugverwees. En ik weet dat de Hongaren een Jezus-claim hebben. Geen op zichzelf staande waning. Nou, het zijn dus dingen die wel meer voorkomen. Dus laten we zeggen, volkeren die een probleem hebben met hun identiteit. Met de Hongaren is dat ook zo. De Hongaren was een onderdeel van het Habsburgse Rijk. hebben dus ook weinig aan zelfontplooiing kunnen doen. Hadden wel een groot verleden, uh, als de magiaren en uh, Arpad en de terugkeren, dat begint het ook al mee. Hè? De, de landnamen van Arpad, dus de, de dat noemen ze zo, hè, de verovering van Arpad van Hongarije, dat noemen de Hongaren de terugkeer. Ook iets heel interessants. Dus die beweren, dus die, die zijn er altijd al geweest. Dus dat is natuurlijk om de claim te doen. Uh, kijk maar nu naar Palestina, uh, uh, in, in als daar bijvoorbeeld een archeologische vondst wordt gedaan, wat iets verwijst naar de Joodse cultuur is gelijk voorpagina nieuws in Israël. En mm -hmm. waarom? Omdat men eigenlijk nog steeds behoefte heeft aan archeologische bewijzen... van wij waren hier altijd al. Ja. En dan heb je weer identiteit heeft ruimte en geschiedenis nodig. Narratief aan Ja, en, heb, je, heb je dat weer. Bevestigen. Dus als je nou vraagt van geloof er dus nou ja. in... ik denk het is veel meer een, een bijna onderbewust uh, gevoel... Kijk, wij als Nederlanders hebben daar veel minder last van, denk ik, op een of andere manier. Wij zijn op een bepaalde manier zo onbetekenend geweest, dat we daar, eh, of het was zo vanzelfsprekend, dat we daar minder vragen bij hebben gehad. En, en we doen we heel, snel, heel snel te nuchter, eh, te nuchter. ervoor. En, en wat je nu dus ziet ja, is Ja, leuk verhaal, maar... Uh, maar goed, Nederland krijgt nu te maken natuurlijk met nieuwe culturen ja. die heel duidelijk weten wie ze zijn... En nu gaan wij ons afvragen van wie zijn wij eigenlijk. Ja. Dus dat is ook heel interessant. Mijn, mijn, uh, denk mijn laatste grote vraag nu voor, uh, voor deze aflevering. Um, waarom, wat is actueel aan dit boek? Ja, wat, is, ja. wat kan je hiervan leren om uh, buiten de, de geschiedenis te begrijpen ook vandaag te begrijpen? Um, ja, ik denk dat je verschillende dingen uit kan. Voor een deel is het gewoon het, het verhaal van reaalpolitiek. Je hebt macht... Uh, je hebt ambitie, je hebt een industrie. Uh, je hebt geen grondstoffen. Uh, je denkt dat je je buurland uh, de baas kan. We pakken het gewoon. Het is precies hetzelfde wat Saddam Hoezijn deed met Kuwait. Ja. Kuwait heeft de oorlog gefinancierd tegen Iran. Irak had een gigantische schulden volgens bij Kuwait. Wat dacht Saddam Hoezijn? Als ik nou zo'n bankoverval pleeg op Kuwait... hoef ik mijn schuld niet terug te betalen. Dat is, het is eigenlijk realpolitiek. Alleen, het was in die zin niet realistisch, omdat hij natuurlijk afgerekend is door de internationale gemeenschap ja. op deze kwestie. Maar, eh, je weet misschien ook nog wel dat die Amerikaanse ambassadrice nogal domme dingen gezegd heeft tegen Saddam Hussein. Want die heeft min of meer gewoon gevraagd aan haar. Van, wat, wat gebeurt er als ik Kuwait binnenval? En daar heeft zij eigenlijk iets van, nou ja, god, daar gaan wij eigenlijk niet over. Zo'n soort antwoord heeft die ambassadrice gedaan. Toen dacht Bach dat... Want in Baghdad is het zo, als een ambassadeur wat zegt... ...nou die zegt niks, voordat hij het aan Saddam Hussein persoonlijk heeft gevraagd. Terwijl wij in het Westen natuurlijk veel meer eigen initiatief kunnen ontplooien. Dus die dame heeft eigenlijk voor de weg een verkeerd antwoord gegeven. Ja. Dat is voor uh, ja, waarheid aangenomen en Irak heeft Koeweit binnengevallen. Dus er zit gewoon een zuiver, reaal politiek uh, element in. Het andere element is... Er uh, uh, is een prachtig boek verschenen ooit door uh, het Laperie... Uh, over uh, zuiverheid en politiek. En dat heeft ook met dit te maken. Het feit dat je zo op zoek bent naar identiteit... Hè, dat is dus ook super actueel, dit identiteitsvraagstuk... Ja. Uh, en diversiteit wat we tegenwoordig hebben... en integratie, het zijn allemaal tegenovergestelde belangen... maar het gaat allemaal over identiteit, is enorm belangrijk. En identiteit, dat heeft te maken dat je op een gegeven moment... wel iets moet formuleren, wie zijn we, waar komen we vandaan? Dat heeft dus grondgebied nodig en geschiedenis nodig. Daar begint de manipulatie. En als je dan hebt gedefinieerd wie je bent, dan is er ook het gevaar dat je dat zuiver wil houden. En dan komt het labrie-element erin. Die zuiverheid, ja, dat kan heel perverse trekjes krijgen. En dan kan er op een gegeven moment bij zitten van, ja, het Duitse volk is nu verenigd. Alleen we zitten nog met één probleem. Dat is Joden, een vraagstuk. En in één keer wordt er een vraagstuk neergelegd, wat in één keer blijkbaar heel actueel en een groot probleem is... En dat vult gelijk weer een ander gat in, namelijk de vrede van Versailles die heeft ons dat opgedrongen? En waarom hebben we die oorlog verloren? Dus dat zijn dus dingen die denk ik ook van, van alle tijden zijn. En, en, en daar kunnen deelpakten in zijn. En, de, de, een voorbeeld wat ik nu weer vind, bijvoorbeeld de Irak, die Koerden in Irak hebben nu een eigen staatje gekregen. Die waren zeer bruikbaar in de strijd uh, die er gevoerd moest worden tegen IS. Ja. Het is nou de vraag, als die, die omringende landen weer gaan samenspannen... Uh, helpt het Westen hem wel, ja of nee? Want dan zijn er in één keer toch weer andere belangen die, die, uh, die gelden. Aan de andere kant, je ziet die, die, die Koerden hebben bij de definitie van een nieuwe grondgebied... hebben ze ook zelf weer fouten gemaakt. Hè? Ze hebben massaal Arabieren verjaagd, uit allerlei steden en plaatsen waar olievelden lagen. En het idee van, als we nou even etnisch zuiveren, is dat vervolgens van ons. Ja. Dus daar heb je dat verhaal alweer van zuiverheid en identiteit. Dus het is in die zin van alle tijden. Het enige grote verschil is natuurlijk wel de gigantische schaal waarop dit ja. heeft plaats. Dat is bijna niet voorstelbaar. Wat dat betreft misschien, uh, hey. misschien interessant om dat linkje te leggen. Ik, moest, uh, ik werd af en toe herinnerd tijdens deze bespreking die we nu houden over aan, aan, uh, aan China. Ook als we het hebben over omvolken en inderdaad <coughs> ook uh, dat, uh, dat narratief opbouwen. Dat is waar China in principe nu ja. mee bezig is. Die, die, ja. uh, ik zag toevallig uh, uh, bij, bij het Nexus-instituut zag ik uh, uh, uh, meneer Wai Wai, dat is de grote partijfilosoof geloof ik, okay. van, uh, van China. Uh, die zag ik daar spreken. Het is bizar hoe, hoe die hun... Dat ja. narratief aan het, aan het opzetten zijn. En die in het Oosten ook met die, uh, met die moslims. Uh... Ja, dat is allemaal angst, hè. Het is allemaal angst. Hè? Men is bang dat de eenheidsstaat onder druk komt te staan. Ja. En, en die Oeigoeren daar. Die betalen daar de prijs van. Uh, hoewel het wel zo is dat die Oeigoeren. Uh, dat ligt tegen. tegen... Afghanistan ja, een beetje ja. aan. Ook in Afghanistan vochten al Oeigoeren mee... Tegen, tegen het Russische leger destijds. Ja. En er zijn ook Oeigoeren... die bij IS en zo uh, hebben meegevochten. Okay. En in Tietjenië ook... komen ook Oeigoeren voor. Dus die Oeigoeren... spelen wel een rol. Maar de, natuurlijk... de angst, daar gaat het eigenlijk even ja. om. Die angst voor die Oeigoeren, ja, die heeft te maken... dat... dat, de, die, die, die, uh, dat de, de, de nazistaat... Wij in het Westen hebben wel eens een beetje zo gedaan... alsof die nazistaat voorbij was... We hebben nu uh, Fukuyama... 89, Koude Oorlog voorbij. We hebben eigenlijk, iedereen vindt ongeveer hetzelfde. En het kapitalisme is de enige, enige oplossing. En Europa, dat willen we toch allemaal. Nou, we merken dat het veel weer barstiger is... dan dat we dachten. We merken dat de, de, de nationale identiteiten... toch gaan opspelen. Dat regionale verschillen van belang zijn. Uh, dus de mens is veel weer barstiger... dan dat we denken. Dus die, die, die nazistaat is... Blijkt sterker te zijn dan dat we dachten uh, in het Westen. Maar in China, hoeven we daar helemaal niet mee aan te komen, die weten dat uh, als geen ander. Die werken nog iedere dag aan die nazistaat. En dat is denk ik toch een heel groot verschil. En het, het punt is natuurlijk dat de, de, de hand-Chinese is daarin de dominante factor. Ja, en die, uh, die zal alles wegdrukken, net zoals de. ...de Soenieten dat binnen de islam proberen... Hè? Dus, euh, ...alleen dat is dan weer geen staat, ...maar een idee. Ja. Dus er zijn wel verschillen... ...per regio... ...maar het, het algemene idee van... ...het zou lekker zijn om alles onder in dak te hebben... ...dat mag je wel een profiel in de geschiedenis noemen... ...met alle gevaren van die. Ja. Ik denk dat we het hier gaan uh, afsluiten. Ik vond, okay. het, uh, vond het een heel... Uh, een ...heel prikkelend gesprek... Uh, ...moet ik zeggen. Het is, het is een heel bizar... ...onderwerp natuurlijk. Nog steeds heel actueel dus. Hé... Hey, Super bedankt ja, voor het gesprek. Dankjewel. Voor alle luisteraars. Zoek het boek even op en, uh, en, en kijk het even na. Het is super interessant. Het is uh, ja, eigenlijk een afdaling in de geest van, van, van uh, Nazi-Duitsland. En alle, alle neuroses die daar uh, ten grondslag aan liggen. Um, tot de volgende aflevering. En uh, tot ziens.